Jelle Visser met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Schiphol. Het gaat om een zogenoemde GRIP-3-melding... wat betekent dat er een mogelijke dreiging is... voor het welzijn van de bevolking binnen een gemeente. Een woordvoerder van de marechaussee... spreekt van een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. De verdachte van de bioscoopmoord in Groningen zit nog zeker 90 dagen vast. De rechter heeft het voorarrest verlengd. De man zit nog altijd in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. In een Groningse bioscoop werden anderhalve week geleden de lichamen gevonden van een echtpaar dat haar schoonmaakte. Ze zijn met geweld om het leven gebracht. De verdachte werd de volgende dag aangehouden. De man leidt aan psychosis en was in behandeling bij een GGZ-instelling. Minister Grapperhaus vindt het verschrikkelijk... dat opnieuw een Nederlandse advocaat is neergeschoten. Advocaat Philip Schol werd vanochtend in de Duitse stad Gronau... onder vuur genomen. Hij raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De minister zei in een reactie dat hij contact heeft opgenomen... met de Nederlandse Orde van Advocaten... om zijn betrokkenheid te tonen. Volgens hem is tegendruk nodig als hoeders van de rechtsstaat worden aangevallen. Hij benadrukte dat na de moord op advocaat Dirk Wiersum al diverse maatregelen zijn genomen... en dat er ook een meldpunt is voor advocaten. Ondanks het landelijke lerarenprotest vandaag blijft de coalitie erbij... dat er niet meer extra geld komt voor het onderwijs. Dat bleek vanmiddag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting.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 En dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. In het noordoosten kans op mist en temperaturen rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt en trekt een regengebied over ons land. Later opklaringen. Het wordt dan zo'n 9 graden. Vrijdag is het droog met ruimte voor de zon bij maxima rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, welkom dames en heren bij een nieuwe Zandvoort aan het woord. En vandaag hebben we twee hele belangrijke gasten. We hebben al vaak genoeg gehad over deze nieuwe happening in Nieuw Noord in uh, uh, Zandvoort, natuurlijk. En dat zijn nu. Uh, hier zijn twee drijvende krachten achter. De markt in Zandvoort, die elke dinsdag wordt gehouden. Uh, op het plein bij de VOMAR natuurlijk. Ik weet eigenlijk de naam van het plein niet. besef ik me nu opeens. Daar zijn um, ze mee bezig. Sorry, daar zijn ja. ze nog steeds ja. mee bezig. Oh, dat Je is moet wel het heel wel in de gaten houden. Want dat, dat is. Uh, is dat Volgende wordt, eh... week dinsdag is het bekend. Volgende week dinsdag wordt het bekend. Oké, okay. uh, die u net uh, hoorde, dat is uh, Freya. Uh, <lacht> en uh, aan mijn tafel zit ook nog Ali. Zij zijn van de markt. En natuurlijk is Marije Strobos uh, vandaag uh, ook. Uh, de markt bestaat nu even meer dan een jaar. In juni was het officieel uh, ja. jarig uh, eigenlijk. Maar we vieren toch vandaag even een feestje.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 De markt is nu, bestaat nu in totaal iets meer dan een jaar. Eerst even proefgedraaid... en daarna nou ja, is de vergunning en dergelijke is geregeld, heb ik gehoord. Ja. Um, aan jullie, um, hoe zijn jullie... Uh, nou ja, we weten dan van Tasty Corner... Uh, door, een, ook een van de initiatiefnemers or, oorspronkelijk... Uh, dat hij uh, die vergunning daar uh, een gedeelte al had. Althans, de terrasvergunning heeft hij toen uh, daarvoor opengesteld... Um, die hebben wij al gesproken, maar hoe zijn jullie op het initiatief gekomen? Ook door Islam. Islam die, uh, die had zoiets van in Noord gebeurt helemaal niets. En zo zijn we eigenlijk met z'n vijven begonnen om die markt op te zetten. Nou, Ali en ik zijn nog de enige twee daar nu. Ja. En uh, ja, volgens mij is het toch wel een groot succes... Uh. Geworden. Volgens mij ook, ja. ja dat... <laughs> Volgens mij hebben jullie sociale functie gekregen. <laughs> maar ook voor de, ja, voor de ouderen is het natuurlijk ideaal. Ze kunnen daar makkelijk met hun scootmobiels, met hun rollators lopen. En ja, voor die mensen is het ook een uitje. Dat, uh, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat. Uh, nou ja, ik moet meestal wel werken om de tijd. Dat de markt er is, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. Uh, als ik wel een keer ben, dan kom ik meestal ga ik even langs, al is het maar om één dingetje te kopen, want de gezelligheid is er veel meer. Ja, ja. Uh, je krijgt een beetje alsof het een tweede dorpshartje even is, omdat ja, ja. de markt er is. Dat is het ook eigenlijk een beetje. Ja, merk een, je dat er veel mensen dat ervaren zo? Ja, ja zeker, weten. De mensen komen echt graag naar buiten om even een praatje te doen met ondernemers of onderlingen allemaal. Ja, dus Dat dup. merk ik heel erg daar inderdaad. En de ja? busje komt niet meer zo makkelijk in het dorp. Hè? Dat heb ik nu zelf ook ervaren. Ja. Dat ik met openbaar vervoer moet. Mm -hmm. Maar de 81 komt niet meer zoals vroeger letterlijk in het dorp. Dus als je naar het dorp wil, dan moet je bij het station uitstappen. Ja. Ja. Dan moet je naar het dorp lopen. lopen. Ja. En als je een rollator hebt of slechter been bent, dan... dan ja. Mensen moeten vanuit Noord met twee bussen. Ja. ja. Nou, dat is, dat, dat is, dat is op zich een hele andere de discussie. De... Die want dat is eigenlijk... Tenminste, ik vind het ronduit belachelijk... dat je vanuit Noord dat kleine stukje... Uh, met twee bussen ja. naar het centrum zou moeten. Dat vind ik op zich, uh, aangezien er in Zandvoort... Ja, de... toch veel ouderen wonen ook. Ja, maar bij ons wel. Ik bedoel, kijk... Uh, ik was er nu afhankelijk van. Maar ja, ik vind het echt bloedirritant. En ik kan nog wel oké okay lopen. Ja. Maar als ik uh, bij het station uit moet stappen... want ik moet naar de HEMA of zo. Ja. Je vroeger Je, je toch moet de... toch even wachten... voor ja. de volgende lijn inderdaad. Ja. Het is niet echt goed aangesloten. Nee, en daarom. Dat, dat, dat is op zich een punt. Maar dan vind ik het, de markt... is dan des te grotere een noodzaak eigenlijk. Het ideaal voor de, voor de Noord inderdaad. Ja, dat, ja. ja, ook voor de sociale contacten... Ja. Hè, die ja. de mensen hebben... Uh, een praatje en gezellig, zoals in de zomer de bankjes. Nou, dat is zo leuk. En tafels, en ja. dan zie je de ouderen vooral. Lekker uh, Beppen daar. Ja. <laughs> met, met een Porsche kibbel in. Mm -hmm. Ja, het is gewoon. Uh, het is ja. een mooie plein om, uh, ja. om gebruik te kunnen maken voor zoiets. En kunnen we daar nog in de toekomst misschien? Nou, dat zou wel ja, mooi zijn natuurlijk. Dat is dat, wel de uh, bedoeling in de toekomst inderdaad. Niet uh, alleen maar op een dinsdag, maar ook op een andere dag of feestdag van te maken. Ja, Dat, dat is uh, ideaal daarvoor. En, en um, want, nou ja, Islam die, die kwam ermee en jullie zijn er uh, meegaan. Je had het nog over uh, twee anderen die ook het ja, hebben gedaan? Ja, uh, Roy Verburingen en Manon Slot. Oké, okay, Roy van Buringen, ja. Ja, die werkt hier. De mensen van de radio kennen hem wel, want die werkt ja, hier ja, ook bij ja. de radio. Dat, uh, die is ook, dus, uh, die is, uh, die is ook uh, actief geweest. Actief geweest, dat, ja. uh, En momenteel, wat voor kramen staan er nu op de markt ongeveer? Ik weet dat het wisselend is, omdat het, nee, het is een markt. Precies, dus, precies, dat ze komen, ze gaan. Ze, gaan. ze komen, nee, ja, gaan. Uh, ja. Ik precies. vind het erg mee van, hoor. Nee, nee ze zijn, nee, nee, zijn nu echt helemaal vast uh, les die echt uh, blijven. Blijven, ja. Ze zijn ja. ook heel actief. Hè? Want op Facebook zie ik ze ook uh, die aanbiedingen doen. Ja. Ja. Dus ze reageren ja. op ja. mensen. En als iemand iets speciaals wil, dan, uh, ja. dan kan dat allemaal. Dus ze zijn ook heel loyaal. Sociaal inderdaad, ja. echt uh, loyaal ja. inderdaad. De enige die dus echt weg is gegaan, dat is Kaas, Freek. Ja, die is geëmigreerd naar Frankrijk. Maar nou, dat had dan niet zoveel te maken met de markt in Noord. Nee, nee, nee. Dat is eigenlijk de enige die, die weg is ja, maar gegaan. Die nieuwe, die... De rest staat er allemaal vanaf het begin. Ja, die is ja. een nieuw leven gaan beginnen in Frankrijk. Ja, dus, ja die is ja, niet nee. weggegaan omdat hij de markt Nee, nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee, nee. nee is ja, dat is een emigratie. Maar goed, uh, jullie hebben wel een, echt een goede toevoeging als nieuwe kaaskraam. Ja, ja, ja. ja die jongens zijn heel goed. Ja. Ja. Dat, uh. Maar goed, terug. We hebben een kaaskraam dus. We hebben een viskraam, weet ik. Groenten. Uh, Groente? Fruit, hè. Gro fruit, Grote fruit, een notenboer, een notenboer, een bakker, oh. uh, kleding, een olijvenboer. Olijven. Ja, uh, Lumpia. Ja, okay. <laughs> oh, die had je al. Ja. Uh, het is kort even de dierenbenodigdheden. Dierenbenodigdheden. Ja. Oh, ja. Dieren en of, uh, die kraam die uh, ook van die haarproducten en zo verkoopt. Die, staat Haarzen. die er nog? Ja, die staat één keer in het twee ja, weken. Oh ja, die ja. is er ook wel. Dat, ja, die, uh, die ja. is er nog steeds. Ja, ja. Dat, uh, want ik zag dat hij een paar producten verkocht. En die waren goedkoper bij hem dan bij de Womar. Je kan <laughs> dus ook, <laughs> kan je beter bij hem kopen. Je ja, kan ook voor je honden. Wat zei je? Je kan nu ook, ook voor je honden. Ja, Hondenkanker ja. ook heen, ja, dat ja. is helemaal uh, top. Ja. Uh, en de kleding. Uh, die kleding. En uh, wat we ook, dus, bericht heb ik gehad van een slager die graag wil komen staan. Maar we zitten met de stroom. Oh, te weinig, te weinig, uh... uh, ja, weinig stroomkracht hebben we op mijn. Uh, kijk, het gaat nu net, net goed. Het is net. Nu, zeg maar. Dat is echt, uh, ja. We kunnen niet meer uitbreiden. Dat, uh, dat stroom. Maar dat ah. werkt toch met een aggregaat? Nee, nu hebben we een eigen stroomkast. Oh, nu wel een ja. eigen stroomkast. Ja. Want ik heb, in het begin heb ik, heb ik zo'n ja, ja. zo ja, car zien staan. Ja, maar dat was met de proefperiode. Uh, dat we gewoon een aggregaat kijken hoe het gaat lopen. Of, ja. of interessant is om uh, nog de markt uh, door te zetten. En, en nou, dat bleek dus. Dus nu hebben we ja. een eigen stroomkast. Ja. Dat, uh, ja. Nou, daar gaan we zo meteen uh, verder over uh, praten. En nu krijgen we nog even een uh, muziekje. Omdat het natuurlijk een jaar bestaat. Your BIG DAY! Woo. Incredible job! I know we had our differences But today I just wanna tell you! hey, Congratulations to your corporation to you'll be one Swedish boy, you need a billion Asians Yeah, you did it very nice And all it took? Was a massive corporate entity With every song in Hollywood Now you're at number one Hope you did nothing wrong Like starting your business By selling pirated songs Oops, didn't think we'd see It's right there on Wikipedia Get used to your past Being held against you by the media uh -oh. I'm sure right now There's nothing that you're doing That's illegal Yeah, I'm certain that You haven't had collusions With the Mafia For legal reasons That's a joke For legal reasons That's a joke For serious Indian Mafia Please don't kill me That's a joke India, I'm sorry but the memes you're the best i love my indian bros from bombay to bangladesh i'll take on all the world for you i'm a heavy hitter about to cause a genocide so you can call me hey congratulations it's a celebration party all day i don't Congratulations. But looking good T-series past. I'm guessing not probably But never mind the poor people We just hit a party Just hit a pot some bottles with a nine year old army Not alcoholic cause I had a real problem But we still out here living like we about to get country Congratulations, it's a celebration Party all day, I know you've been waiting oh, yeah. Congratulations, Woo! it's a celebration oh, yeah. I just wanna tell you that I been. Congratulations. Thanks for sticking with my channel Ever since I was a nobody screaming at barrels Yeah, this is it, it's been an adventure It's the end of the reign of Felix Arvid Ulf Schalberg Through all the change and controversy you've been by my side There's no army in the world, I would rather give me a watch time It's been a wild ride, so while I can still be heard Here's one last bro fist from the number one in the world Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, welkom terug, dames en heren, hier uh, bij ons in de studio bij Zandvoort aan het woord. En we hebben het natuurlijk over uh, Nieuw Noord en de markt daar. En uh, we hebben het over de buurt, maar uh, we hadden het er net hier zelf al een beetje over, dus ja. Ik ga het toch maar even zeggen, want in de krant stond natuurlijk weer... dat er opnieuw een schietpartij in Nieuw-Noord was. Um, en dat doet de buurt natuurlijk niet goed. Um, ja, maar dat na, heeft niks met de markt te maken. Dat heeft helemaal niks met de markt. Nee, maar jullie nee. vinden er wel ja. wat van. Dat, nee, maar wat er wel gebeurt is, dat op het moment dat zo'n bericht op Facebook komt... Ja. dat er meteen wordt gezegd, oh, Achterstandswijk, oh, Probleemwijk... ik ik blij dat uh, ik Ja, weg ben. Ja, ja. Uh, ja, Terwijl dat... in feite... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik juist blij ben om in Nieuw-Noord te wonen. Want ik vind zelf de buurt eigenlijk, qua menselijkheid... en dat zie je door de markt ook, vaak gezelliger. Het is gezellig. Iedereen kent elkaar. Iedereen kent, kent elkaar, vaker. maar ook makkelijk ja, een praatje. Makkelijker, ook inderdaad. met een onbekende heb je sneller een praatje en dan is het... Ja. Nou ja, mensen zijn heel uh, gemakkelijk naar elkaar, ja, open ik naar ik woon elkaar. er ook, fijn. Ik kan niet anders zeggen. Nee, ik ook. Dat, Ik woon er al twintig uh, jaar misschien. Ja, dat, ik 21 ja. jaar. Ik woon ja. echt al. Uh... Nou ja, zo lang woon ik er nog niet. Maar God, <laughs> ik woon er nog maar twee jaar. Ja, <laughs> maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben van buiten gekomen ook. En ik, ja, ik, ik vind deze buurt echt heel gezellig. En ik vond er ook veilig. Weet jij, het waren momenten dat ik <laughs> nog heel veel uitging. Ja. <laughs> dat ik om vijf uur s'nachts de mijn honden moest uitlaten. Mm -hmm. En dat ik dat gewoon deed met, met een relaxed gevoel. En dat ik daar. Uh, nog een rondje door het duin liep. Liep ik ook. Ja. Ja, ja, geen problemen mee. Nee. Dat uh, is een van de plekken waar ik me echt het veiligst voelde. Ja, de, nou ja, daarom is zo'n schietpartij natuurlijk ook wel weer iets... dat je denkt van ja, verdomme. Uh, het zorgt voor... Ja, het, nou ja, het zorgt Onrust. voor... Spanning. En het Onrust. zorgt ook voor een verkeerd beeld van de gehele buurt. Terwijl... Een incident is. Want het is nou niet dat we wekelijks een schietpartij hebben in de buurt. Ja, maar je weet niet van welke hoeken dat komt. komt van nee. de buiten af. Ja, dat kan het ook het, heel goed. Uh, en misschien dat... is het wel gewoon iets in relaties weer of weet je veel wat het is. Weet je, het zal allemaal gissen mm -hmm. en het, ja, het helpt niet mee aan het imago van Noord. Terwijl het juist zo goed ging ook met de markt erbij, dat het een ja. imago veel positiever werd. Ja, ja. en dan ja. heeft de markt denk ik echt heel veel aan meegedragen, omdat je dan echt ziet hoe sociaal Noord is en hoe. ...laagdrempelig het contact is met mensen. Ja. Want iedereen kent iedereen. Ja, dat is zo. Ja. En merken jullie zelf uh, dat er ook mensen... ...buiten Noord naar de markt komen? Volgens mij wordt dat steeds meer. Hoe meer, meer bekendheid we krijgen... ...komen er ook mensen van buiten Noord. Dat gewoon naar Noord. Nee, dat is echt... Uh, volgens mij wel. hè, ah. Ik zou het... Ja, het Best wel ik zie ook bio. gezichten die ik nog nooit heb gezien en niet ken. En ik ja. ken heel zand, <laughs> heel Kijk, ja, Ik ken Jij, wo maar... jij nou, woont de... daar, dus jij moet het wel kunnen weten inderdaad. Jij woonde ja. er toch ook? Woonde. Woonde, woonde. ja. ja. Woonde, ja. <laughs> uh, nu, uh, het is altijd op dinsdag, van 9 tot 4 staat op ja. de uh, website. Maar ja, is... meestal staan de kramen iets langer. Nou, ze moet om vier uur dan nou opruimen, hè? Beginnen met opruimen, dat is eigenlijk vijf uur. Maar ja, het kan altijd nog natuurlijk uitlopen met opruimen. Sommigen hebben meer werk aan. Ja. Dus je kan niet allemaal tegelijk weg, dus je moet het in stapjes doen. Ja, kan. zeker als je, je achteraf staat, kan ja, je, ja, je De eerste rijdt om... meestal om vier uur weg, ja. en de rest volgt, zeg maar. Ja, dat. Uh, ja. en uh, merk je nou dat, dat, dat uh, er ook mensen zijn die specifiek, gewoon echt specifiek alleen voor de markt te komen? Of komen mensen gewoon boodschappen doen en gaan ook een rondje over de markt? Nou, het is meer andersom. Ze komen eerst naar de markt en dan gaan ze verder uh, boodschappen, boodschappen doen. Ja. ja, dus ze komen echt voor de markt ja. en gaan daarna ja. eventueel nog extra dingen doen. Maar in principe komen ze echt voor ja. de markt. Ja. Uh, uh, Oké, okay, uh, um, Nou ja, duidelijk. Uh, dan hebben we natuurlijk daar meerdere ondernemers zitten. Je hebt er een koffietentje die ik eigenlijk heel ja, te... ik zeg ja. nog nooit open heb gezien. <laughs> <My God. laughs> ja, normaal was dat dit op maandag dinsdag dicht, toch? Nee, ze waren in het begin op dinsdag open, ja want dan stond het bord ook buiten. Maar nu, ik weet niet of ze nu nog open zijn op het dinsdag. Het is een nieuw unicum, toch? Is het nu, ja, is nu van een ja. unicum. Ja, dus de, oké, maar dat winkeltje We het winkeltje. Het winkeltje. Ja. Ja. Uh, het winkeltje is er ook wel blij mee, wat ik begrijp. En dan heb je nog het hoekje met die tweedehands kleding. Ja, ja, ja die, die, de, en, en natuurlijk de bloemenwinkel. En Marco. Marco, ja. De, Marco, ja. de ja. bloemenwinkel. De bloemenwinkel. Mar, Marco, die hoort gewoon bij de markt. Die doet ook mee hè, met alles. Ja, die doet ook de aanbiedingen. Die kan ja. ja. altijd bijkomen. Ja. Ja. ja, die. Die betrekken we overal ja. bij. Ja, Die hoort God. er gewoon bij. Vandaar, ja. er, vandaar dat we ook geen uh, bloemenstal uh, hebben staan. Ja, nee, nee omdat Marco uh, er ja. ook zit. Ja. Ja, ja. Nou ja, ook wel slim van hem natuurlijk ja. om mee te doen. Ja. Want ja, dan komt er ja, ook keer. geen bloemenstal. Nee, inderdaad. Nee, maar <laughs> ja. dat was dus het eerste wat wij dus tegen elkaar hebben gezegd. De afspraak was er bij de begin afgemaakt. geen bloem op de markt. Nee. Dat, uh, nou ja, maar hij heeft ook een belangrijke positie. Hij zit er ook al zo lang. Hij ja. zit er al uh, vanaf de jaren zestig. Ja, ik zeg ja. zeggen. Net zolang daar ja. won, zit hij er ook al. Uh... Ja. Nou ja, en hij, uh, is hij heeft natuurlijk altijd een stukje van het ja. plein. Gebruikt hij sowieso ja, altijd ja. voor zijn winkel al. Ja. Plus dat zijn hond dan de rest van het plein nog eens <laughs> overneemt. Nou, de hond is <laughs> volledig van Marco. Hoor. Nee, die andere toch niet? Nee, nee, die niet. Maar Marco, ze waren altijd met z'n tweeën. Ja, ja, ze waren met nee. Maar die ene, de ene, de wat bangerige. Die is er nog. Ja, dat, die, uh, die is ook die wat is, jonger nog. De mascotte van de markt. Ja, dat is de mascotte ja, dat van de, de markt. markt. Hij ja. weet ook precies of ze weet ook precies bij wie ze moet zijn. Ja. Ja. Ja, dat bij de kaas, ja. bij de vies. Ja, ja die ja, wordt we ja, we wel verwend daar, hoor. Dat, ja, die <laughs> heeft het goed. Dat, dat, <laughs> dat, uh, um, zijn er nou specifieke uh, dingen die uh, uniek zijn voor Noord? Voor, uh, van jullie als marktkooplui. Ik. Ja, de kaasboer. Ja, nee, maar nee, echt... dat, dat bedoel ik. Ik niet. ben echt fan. Die ja. Ja. Oh, ja, ben... nee, ja, nee ik... ja, ik ben echt fan. En dit is ook een leuke jongen, hè? Ik... Ja, dat... ja nee, dat ik... Ik... ik hoor al die <laughs> meiden over de kaasboer. Ja, nou, ik ben alleen geweest toen ik uh, uit het ziekenhuis kwam van, van mijn operatie. Ja. En toen waren ze zo, volgens mij was hij met zijn moeder, kan dat? Ja, het is een familiebedrijf. Ja, nou, er was een oude ja. vrouw en ze waren zo lief. Dat is zijn moeder en zoon. Ja, maar ja, de moeder was er volgens mij ja, bij. En, ja. uh, ik liep natuurlijk met mijn arm moeilijk te doen en alles werd netjes voor me gesneden. En denk ik denk ja, weet je, dat is die service. Daarvoor ga ja. je ja, naar de markt. Ja, maar dat is even, net als met de, de groenten en het fruit, die jongens zijn altijd vrolijk. Ja. Ja. Helpen altijd, ja. altijd invoeren gesprek Het is altijd gezellig. Dat is dus de sfeer op onze markt. Dat ze met elkaar ook allemaal gezellig zijn. Onderling, ja. ja. ja. Het is onderling zo'n een, een eindeloze hoe, hoe ze met elkaar zijn. Alleen, alleen Bart van de Noten, dat is een... Uh ja, dat is mijn <laughs> vriend. <laughs> Sorry, Bart. Dat is mijn vriend. Die is altijd vrolijk. Hij heeft ja. altijd lol. Die is zo leuk, Bart. Maar dat en, maakt wel de sfeer van die Mark. Ik bedoel, nou, Dat die... doet hij wel, ja. Ja. ja, dat, <laughs> ja dat is er eentje. Oké, okay, we gaan het zometeen nog hebben over de andere ondernemers... en natuurlijk um, wat het effect verder in Noord is. Uh, nu krijgen we eerst nog Birds.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 the dream, watching the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you. We're living the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. The seasons they were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 Die elke dinsdag is van 9 tot 4 uh, op het naamloze plein. Want uh, zo heet het uh, momenteel nog. Nou ja, het heet nog niks eigenlijk. Um, uh, want dat zei jij net. Uh, dat uh, je, uh, Freya, je, je zei net dat je op een gegeven moment zei. Ja, maar eigenlijk moet dat plein toch een naam hebben. Daar ben ik maanden, maanden mee bezig geweest. om een naam voor dat plein te krijgen. Ja. Want dan kregen we nieuwe mensen op de markt. Ja, waar moeten we naartoe? Ja, naar het plein zonder naam. <laughs> ja. Zo ja, maar dat je staat je naam. niet op Google. Is dat heel leuk. Ja, naam van ja. Dus uh, ik ben eigenlijk. Uh, de griefie die ging weg, die dat behandelde. Ja. En Astrid van de Veld heeft verder met Talita het voor mij in orde gemaakt dat het uh, bij de nieuwe griefie terechtkwam... En uh, Ali en ik hebben een gesprek daar ook op het gemeentehuis over gehad. En ja, hoor, we hebben eindelijk een naam voor het plein. Ja, dat. Uh, maar, maar je mag het mag je nog niet bekendmaken. Nee, maar ja. dat mag ik nog niet. Ja. Morgen wordt het bekendgemaakt, Nee, toch? dinsdag uh, wordt het bekendgemaakt. Ja. En uh, het wordt ook geopend door de nieuwe, nieuwe burgemeester. Oké, okay, ja. ook. Nou, dat, dus je uh, bent welkom duurderdag. Uh, nou ja, ik, ik hoop dat ik niet hoef te werken overdag, maar nou, anders we... kom ik zeker. Ja moet gewoon gaan. En anders zorg ik sowieso dat de radio erbij zal zijn. Want ZFM moet daar natuurlijk de koffie en de, de hapjes staan klaar. Dan. Nou, dat is dat dat moet, dan moet het helemaal. Hierbij gaan. alvast een oproep okay. aan mijn collega's okay. van de radio. En dan dan mocht je, ja, je nou kunnen, Oké, je gelijk de kaas proeven. Ja, ja. ja. ja zeker en doen. we zijn echt, hebben we plannen om echt een feestdag van te maken. Dus... Uh, nou, dan moet je, dan ja. moeten we, ik zeg je, ben je aan het kijken, dan ben ik weer We moeten we erheen. Er we moeten erheen. Nou ja, ZFM komt sowieso. Ik zal er sowieso voor zorgen dat er ja. andere programmamakers ja. komen. Hoe laat uh, is het, Freya, dinsdag? Half drie is de opening door de burgemeester ja. van het plein. Dus, uh... nou, dus om half Hallo, drie, voor half drie, moeten we daar aanwezig zijn Iedereen. op het plein, wat nu nog geen naam heeft. Het um, plein zonder naam. Het plein naam. Dus eigenlijk is dat het nog een initiatief die vanuit hetzelfde uh, uh, weet het, groep is gekomen, natuurlijk. Omdat uh, eerst de markt, maar ja, markt zonder. Uh, op een plein zonder naam. Ja, dat ja. werkte niet. Dus krijgt nu ook het plein nog eens een naam. Ja. Dat, uh, en dan hadden we het net helemaal in het begin hadden we het even voordat u inschakelde, dames en heren. <lacht> uh, dat, uh, over dat er mogelijk meer initiatieven gaan plaatsvinden op hetzelfde plein. Uh, tenminste, dat was het idee, uh, Ali. Dat, daar zei jij iets over. Daar zijn we mee bezig. Ja. We zijn bezig met de slager. Ja, maar omdat we te weinig stroomkracht hebben, kunnen we dat niet uh, doorzetten. Het nee. zit echt met een stroomprobleem nu. Met een stroomprobleem. Ja. En dat moet geregeld worden door. Haarlem, hè? Haarlem. He. Haarlem. De het is ambtelijk... de Haarlem. Ja, het ja. dus contact tussen Haarlem en, en ons is heel uh, lastig. lastig, inderdaad. Ja. Nou, dus dan als moet de je de daarvoor hebben. de gemeente Dus ik roep <laughs> ook gelijk de gemeenteraadsleden op. Ik ken ze ja. vrij goed. Ik spreek ze vaak en ik ga straks ze nog even hun oren wassen. Um, dan uh, vraag dan, dan ik... Dan uh, ze graag een keer uitnodigen. Ja, dinsdag. kom op dinsdag, volgende week dinsdag, bij de opening van het plein... Kom naar de markt, maar ga ook uh, uh, even achter de ambtenaren aan om te zorgen dat er genoeg stroom is voor de markt. Ja, want ja. we willen dolgraag uitbreiden, want er is gewoon nog plek verder. Ja. Maar ja, je zit met die stroom, want vis gebruikt heel veel. Kijk, maar, maar, de bakker. maar nu is het probleem: in de zomer ga je meer stroom gebruiken. De koeling gaat ja. meer werken, dus het gaat helemaal fout worden, denk ik. Dat, want we ja. hebben al heel wat problemen gehad als het heel warm wordt. Ja, dan je de en dan heb je de, de krijg, ja. wordt het alleen maar erger. Dus ja. er moet gewoon is meer nu, stroom ja, bij het komen. Is nu ja, het, het is nu wat kouder, koeler. Dus de koelingen werken wat minder. Dus ja. je hebt wel nu bijna het zo zodra warm het. Nee, dat snap ik. En nou, hebben we dus ambtelijke uh, problemen eigenlijk even... waar jullie tegenaan lopen, wel achteraan moeten. En uiteindelijk, um, nou, waarschijnlijk zal dit ook gewoon wel weer lukken. Uh, maar nou hadden jullie het net ook over... dat er nog wel meer problemen zijn geweest in het begin. Uh, dat bijvoorbeeld uh, de markt in het uh, dorp niet wilde dat jullie kwamen? Nee. Dat? Uh... Nee, ik heb uh, voor de commissie moeten verschijnen... Het was ook net of ik voor de rechtbank stond. En uiteindelijk hebben we dat gewonnen. Ja. Met, ja, ik had zoiets van ja, de oudere mensen, de invalide mensen. Daar hebben we het ook voor gedaan. Dat ze met een rolstoel erdoor kunnen en met hun scootmobiels. En ik denk dat dat toch wel de doorslag heeft gegeven... dat we in ons gelijk zijn gesteld. Nou ja, het klinkt een en... beetje raar dat je echt voor een soort... Rechtbank moet komen. Ja, het net een de rechtbank. initiatief neemt in een wijk die waar eigenlijk maar, altijd wel. waar al heel weinig worden. gedaan wordt. Ja, er wordt heel weinig waar, gedaan. Ja. Het is echt de achterstand. Ja, het is zozeer hulp ah. als de achterstandwijk. Ja, het is ook ja. een beetje zorgenkindje ja. het nou ja, aan de andere kant ook niet. Hè? Want de gemeente stopt er uh, uh, inmiddels in enkele jaren al wat meer geld in. Want het pluspunt is natuurlijk uh, ja. uh, heel actief geworden. En daar wordt veel geld in gestopt. En het, de bedoeling is, ook in de nieuwe begrotingen en wat dan ook... dat daar alleen maar meer mee gaat gebeuren. Dus uiteindelijk is de gemeente aandacht gaan vestigen op ja. die richting. En ik denk dat het dan juist ook de juiste tijd is geweest... dat jullie erbij kwamen van... Dit ja, willen wij. Wij zijn, uh, nou ja, Islam uh, ook natuurlijk toen als ondernemer die daar ook was. En dan Marco van de Bloemen die erin zit. Uh, dat, dat zorgt er wel voor dat het gedragen wordt. Ja, ja, ja. Maar wat ook heel veel steun gehad van uh, de gemeente. Ja. ja, Dus die waren heel uh, blij met uh, zoiets. Ja, die waren dat, uh, heel positief. Ja. Maar is het dan puur op de concurrentie voor het dorp dat mensen dan... Ja, dat ziet, niet wilde? Ja, hij zit misschien als concurrentie. Hij zegt, ja, waarom moet het... Uh, een dag van tevoren woensdag. Ja. Ja. Dus uh, ja, hij zit als concurrentie, denk ik, ja. Dat, uh, maar maar ja, ja, als ik heel eerlijk moet zeggen... Ik bedoel, nou ja, ik ga niet vaak naar de markt... ook niet in een dorp, maar... Uh, ja, ik zie dat niet snel nee. op de concurrentie. Bovendien zie ik niet veel mensen uit Noord... per se naar het dorp gaan om Omdat daar dingen te kopen. kom die bussen niet meer... Nee, dat ook. Dat, dat, dat, heeft, dat heeft gewoon heel veel invloed, denk ik. Ja. Ja, en als je, dan, mensen. Ja, als je dan toch de auto moet pakken... Ja. dan ga je wel naar Haarlem of dergelijke. Ja, ja en wel wel. mensen met die scootmobiels... die daar amper aan kunnen rijden. Ja, ja. ja, ja. ja je komt er niet Want door. Want het staat allemaal op de stoep... en de vrachtwagens staan erachter. ja. Ja, je kan, er, je kan er slecht komen. Je kan ja, er, en als ja. het een beetje druk is, kan je er ook slecht doorheen lopen, uh, rijden en ja. dat soort dingen. Dus en als je wel met de auto gaat en je moet in de zomermaanden parkeren in die parkeergarage, Dan ook niet. Ja, het kan wel, maar je betaalt wel suf. Ja, je betaalt godvermogen. Ja. Dat, uh, dus en dat, dat is bij ons, hè? alles is vrij parkeren. Ja, ja. Dat, uh... al is dat ook ja, wel enige, enige probleem met de markt, heb ik gezien. Want er zijn mensen die opeens um, recht op de stoep voor de flat die tegenover het naamloze plein zit. Ja. Dan heb je aan de linkerkant zo'n opening. En heel veel mensen zien dat ook als een parkeerplek. Maar dat, daar mag je eigenlijk helemaal niet parkeren. Je hebt die... Uh, ja, hoe leg je, Tegenover Darwinhof. het gebouw van de Kei. Darwinhof. Is dat het Darwinhof? Ja, het Darwinhof en daarnaast bedoel jij zeker. Ja, dan heb je één zo'n open... Daar staan heel vaak mensen nu geparkeerd als de markt is. Omdat de parkeerplekken natuurlijk... die. Uh, ja, daar maar staan. daar is zoveel parkeerruimte. Nou ja, ja, dat vind ik ook. En, en bovendien, dus achter de zin. Vomar heb je nog een parkeerhaven. Uh, bovendien, onder de Vomar heb ja, je ja, ook de, nog een parkeerhaven. Ja, ja. ja, ja. En bij mijn ja. flat is heel veel parkeerruimte. Nee, en moet je niet parken. gaan promoten nu, hè? want nu gaat iedereen bij jouw flat straks. Oh ja, <laughs> Dat doen maar, we. Maar. Als we maar naar de markt komen. Ja, dus ja. op dinsdag mogen iedereen naar de plek. Ja, ja, maar heel, heel veel werk ook op de dinsdag. Dus heel veel, heel veel auto's die zijn er dan niet weg. En dan uh, heb je natuurlijk de VOMAR er zitten. Uh, nou, ze gaven jullie aan van. Ja, volgens mij hebben die ook meer klandrisie door de markt. Omdat er meer mensen naar die plek uh, ja. komen. Maar toch zijn ze niet heel welwillend. Nee, we hebben nog nooit eigenlijk medewerking gehad van ze. En dat heb ik ook een keer gezegd. En toen werd er als antwoord gegeven: Ja, maar de marktmensen halen hier koffie gratis. Dat ja. is ook zo. Ik was zeggen je hebt meteen een verbod voor de maar... Er oh, ja, nou ja. ja. Er staan halen meer mensen, toch gratis koffie hier, Maar ja. er zijn toch wel meer mensen die gratis nee. koffie halen bij de FOMAR? <laughs> ja, dat Uiteindelijk is het gewoon weer een win situatie. De FOMAR profiteert erop van zo'n markt door. Ja, maar dus daarom, is, daarom. Ja, dus uiteindelijk dan zou je het denken dat we omarmen het met z'n allen. Jawel. Want het is... Uh, Ach, ja, dat is... Uh, ook gezellig. Ja, toch. Ja, ja, dat, maar misschien uh, ligt dat meer aan de FOMAR en niet aan de markt. Dat zeg uh, dat dat een... ik heel zachtjes voordat ik ook een FOMAR-verbod krijg. <laughs> ja, want ja. moet je wel verder naar de markt. Naar ja, duidelijk. en dat was dus ook voor mij het punt. Met, die, met dat plein zonder naams. Iedereen noemde het het fomar -plein. Ja, ja ik, het ik uitleg zeg, is ook altijd het fomar, de FOMAR Ja. Ik zeg, het is allemaal geen plein. Ik zeg, het plein zonder naam. Ja. Ik ben nu wel benieuwd dat die naam gaat worden. plein zonder naam, ook wel leuk. Ik vind het plein zonder nou ja, naam. Je hebt ook een band zonder naam. Ja, deze band, dus waarom zou je ja. een plein zonder naam dat, uh, kunnen Ja, we hadden ook... Uh, gisteren op de markt hebben we loodjes aan de mensen gegeven. Uh, komen. En uh, die kunnen allemaal zo'n mooie gevulde mand winnen volgende week. Of het hebt, is al geweest. Weet je nog de nummers? Je, of kan je het nog ik even heb doorgeven? de nummers allemaal op mijn bureau. Maar dan het even Wat? doorgeven. Wat? Wat? We Facebook. Ja. Er zijn de heel de... veel nog niet Komen op opdagen. Tenminste, ja, tenminste ja, niet, ik, uh, ik heb volgens mij maar één reactie nog gehad. Oké. Okay, dat is net he? om uh, door te geven. Uh, ja. Op de radio. Ik moet het even zoeken. Marije zoekt het even op. Dan gaan nou, wij even naar een bijzondere rap. Deze rap is speciaal gemaakt met alleen maar stemmen van de Harry Potter films. Potter is dead, <laughs> <laughs> and now is the time to declare yourself. <laughs> <laughs> Is levitation, or the ability to make objects fly. Do uh, you have your feathers? You're a wizard, Harry. Now, uh, don't forget the nice mist movement we've been practicing. Mm? The swish and uh, flick. Everyone, swish and <laughs> uh, flick. <laughs> today, we will be transforming animals into water goblets. Like, so. One, two, three. Swish. As for you two gentlemen, I just hope you realize how fortunate you are. Not many first-year students could take on a fully grown mountain troll and live to tell the tale. I can teach you how to a witch in the mind and can tell you how to bottle me. Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug in de studio. met nog even uh, over de markt in Noord. En dan hadden we het net, uh, Freya, over een loterij waar jij nummers voor moet noemen. Ja. Dat uh, hebben we gedaan in verband met het eenjarig bestaan. En voor de opening van het plein zonder naam. Ja. <laughs> maar volgens mij heeft pas één iemand gereageerd. Okay. Dus, dus ik is wil wel... graag nog even de nummers die gewonnen <laughs> hebben... even opnoemen. Want ja. het waren de zes... Mm -hmm. Maar door een vergissing van Ali moesten we er drie extra bij doen, manden. Dus het zijn nu negen manden Je kijkt geworden. Ik kijk net heel erg met een blik naar Ali van... <laughs> nee, er waren een paar nummers niet erbij gegooid in dat mand. Van maar. Marco Bluis, oh. oh. als hij oh. er een paar uh, stuk of honderd nummers nog. Oh, ja, dat is stuk of het ook. Die werden niet opgehaald door mij. Sorry. Ja, nou, dus van maar... hebben een extra drie mannen voor. Uh... Dus we hebben het goed gemaakt. Ja, nou. Dus er zijn negen mannen in totaal ja, gewonnen. Er is er nu mannen. één iemand die gereageerd heeft. Dus dames en heren, als u straks het nummer hoort wat u heeft, reageer dan even waarop. Het is nummer 177, 554. 915, 527, 109 heeft zich gemeld. 159, 123, 538, 836. En uh, we hebben 596 en die moet zich melden bij onze Jaap de Visboer van de visboer. Uh, Oké, okay. uh, maar de anderen, waar moeten ze die zich melden? Die worden uh, komende dinsdag bekendgemaakt. Dus dan gaan we overal een lijst hangen met die nummers. Ja. Dus, uh, dus, daarover... dus als en u dit Facebook, nummer hebt, en dan Facebook. kunt u ook via Facebook nog even controleren of het de nummers zijn. Want wij hebben het net eigenlijk zelf ook nog even van Facebook <laughs> afgeplakt. Dat, uh, ja, maar welke... niet, niet iedereen heeft een Facebook namelijk. Dus nee, hebben dat dat dat is nog, uh, uh... daar heeft u helemaal gelijk. Ja. <laughs> daar heb jij <je> helemaal gelijk. <laughs> uh, dus kijk uh, op. Uh, nou ja, of op Facebook, of kom gewoon in ieder geval ja. volgende week dinsdag naar het plein. Nou, dat moet u gewoon allemaal doen. Gewoon allemaal naar het plein komen. Want daar wordt een feestelijk geopend door de nieuwe burgemeester. Dat uh, Ik vergeet nog steeds zijn naam. Daar moeten wij dus echt heen, hè? want wij hebben die nieuwe burgemeester... Toen is de Twitter ja. Ja. Wij moeten er heen. Wij moeten er eigenlijk wel heen, ja. ja, ja heen. Maar jullie komen gewoon, toch? Dat, uh, ja, ja. Ik ja, ga ja, wel uh, mijn best hier, doen, maar ja. Als zijn ja. Uit, hierbij zijn we uit. dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, Ik ga proberen om uh, mijn uurtjes vrij te krijgen ja. voor ja. mijn werk. Ja, dat, uh, en uh, hoe heet het? Uh, hoe heet die meneer die de ettersoep gaat maken? Fred Paap. Fred, Fred Paap. Fred Paap? Maakt ja. ettersoep. Speciaal ja. voor de markt. Ja. Oh, ja. dan per, moeten per mensen helemaal er zeker heen. Ja, die gaat. Uh, dat, maar het is sowieso het is met een drankje en een hapje, toch? De ja, het wordt gewoon een gezellig dat, uh, dagje. Wat ja. een uh, gezellig Half drie, dus je zorgt maar dat je vrij bent. Ik ga ja, ook naar die nieuwe burgemeester. Ja, ja, ja, het is ja. nog eerder, hè? Dus het begint echt om. Uh, hoe laat komt de burgemeester? Half drie. Half drie. Dus Half drie. Veel. Ja, dus. Uh, maar het dan is, dan is eigenlijk vanaf morgen. Ja, maar ik uh, ja, uh, af... kan niet de hele dag. Nee, wachten. <laughs> gaan we het waar je nagaan wat waar je Nee, dat begrijp ik. Dat, uh... <laughs> um, ik, wens, uh, ik hoop dat het natuurlijk een groot feest wordt. Uh, met, en de opening van het plein. Maar het is natuurlijk ook een extra uh, feestje voor de markt zelf, natuurlijk. Ja. Um, ik hoop dat mensen ook goed geluisterd hebben. Uh, dat het gewoon echt heel gezellig en een bijzondere sfeer is in, uh, in noord uh, wat de markt betreft. Um, zijn er nog dingen... die jullie echt uh, aan onze luisteraars... zouden willen melden? Nou... Ja. Ik denk dat alles wel gezegd is. Dat is duidelijk, denk ik, inderdaad. Ja dat uh, maar hij heeft dat jij mij nee, nee hoezo iedereen dat, uh, moet gewoon naar de ja. iedereen en jij helemaal ja ja ja ja ik denk het wel ik ga me ik ga me ja, moet doen, je voorstellen gewoon. aan de nieuwe burgemeester dat, de nieuwe burgemeester kent mij al en straks na mijn column kent hij mij ik helemaal. ken al de nieuwe burgemeester nog niet hoor dat, nee, maar wij hebben een uitzending gedaan toen was er net bekend dat hij de nieuwe burgemeester werd en toen ontdekten wij op zijn Twitter een aantal Interessante Zeer interessante dingen. Die, die een beetje dubieus waren. Ten opzichte van Zandvoort. Ja. Dat, nou ja, we ah, kunnen het gewoon zeggen. Maar... Hij is heel erg anti-PVV... En Wilders. Heel extra op Twitter, behoorlijk stevig tegen de PvV en Wilders. Maar in Zandvoort, en je mag voor mij heel erg tegen PvV en Wilders zijn, ik ben ik zelf ook. Maar als je dan burgemeester wordt van Zandvoort, waar gemiddeld 25% van de mensen op Wilders en de PvV stemt, is toch wel een tikkeltje. En daar wilde ik hem eigenlijk wel een keertje over aan de tand. voelen. Dat is een heel interessant onderwerp. Dat wordt een heel interessante uh, nou, maar dan... de PVV zal voor de wel gezorgd dat de hondenbelasting eraf gaat, Nee, het is geen oh, hond meer, dus dat is. Het is, het ho, ho, ho, ho, ho! Dat staat in de begroting als een plan. Het is nog niet doorgevoerd. Ik zou, ik zou was... pas juichen op het moment dat het ook doorgaat. Ik heb twee honden. Dus... Ja, maar als ik jou was, zou ik nu gewoon even mijn mond houden over de PVV. Aangezien ja. je twee honden hebt. En je vast heel blij gaat worden als de dat honden wordt, dat dat Zal waar. ik zeggen, ik heb er vijf. Oh, Oeh. Dat dat betaal je vijf goed. Vijf hondjes, hè. Ja. Oh, hondje, eh, wat voor hondjes? Nou, er zitten twee. Twee <laughs> chihuahuas. Chihuahua. Ja, die had ik Ik heb <laughs> twee chihuahuas. Chihuahua. En ik heb drie jaar ja, ja met zijn kleine maar honden. Eigenlijk, kijk, hij heeft één grote hond. Dat zijn vijf van eh, jouw honden. Ja, ja. Dat bedoel ik dus. Dat ik vond heb ik altijd heel oneerlijk. Want ik ja. had ook twee chihuahuas. Maar ik betaalde zelfs als een hond, ja. Uh, ja. Ja. hond? Ja, ja. Ja, maar Oh, even. Ja. Twee honden die kakken toch net zoveel als ik... Eén. Chihuahua's. <laughs> ik heb maar één zakje nodig. Jullie ook. Dus ik weet het niet. God, laten we dit onderwerp alsjeblieft. Ja, we waren voor de marathon. We gaan nog even uh, zo, uh, naar een stukje muziek. En dan uh, krijgt u natuurlijk van ons het nieuws van 9 uur en daarna uh, krijgt u van mij de column. Uh, de mensen van de markt gaan zo neem ik aan uh, lekker naar huis want uh, ja, het eerste uur is ja. over en het meeste is wel verteld. Um, dus daarom nog de laatste keer. Uh, zijn er nog dingen die jullie willen zeggen? Nee. Nou, welkom uh, allemaal dinsdag. Zou ik ja, zeggen. dus ja, allemaal naar dinsdag. dinsdag. Kom allemaal dinsdag naar de markt, ja. Nou, nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor uh, hier te gast te zijn. Graag gedaan. Uh, nou ja, dan hoop ik jullie volgende week dinsdag sowieso te zien. En we zijn oh, benieuwd okay. naar de naam. En we zijn heel Ra benieuwd raadenaam. naar de naam. Ja, raad de naam. Nou, nee, zal ik je vertellen. Er is een hele grove fout gemaakt hè, met de naam, hè. Gerochtig Marco Bluis, ja. die kijkt vanuit zijn winkeltje naar het plein aan de overkant. Wat denk je? Hangt de naam daar? Het bord werd daarop gehangen. Het oh, drie, drie, drie, bord werd opgehangen. Dus ik hou Astrid van de Veld. Ik zeg, Astrid, het bord hangt er. Nou, dat mocht dus helemaal niet. Dus dat ding is te Dus er zijn mensen Mr. die al de naam weten. Ah, ik hoop Goed. het niet. Nee, dat is <laughs> Ja, maar ja, nu... Kijk, dan zijn we wel radio. Nou wordt het de sport om erachter te komen. Ja, dat nee, is wel interessant. En dat zei Erik, het. Ik kan gelijk een Ja, daarom. <laughs> nou ja, voor de mensen die uh, eventueel een uh, raad en naam willen spelen... Uh, we hebben natuurlijk onze Facebook-site Zandvoort aan het Woord. En dan kunt u oh. alles opschrijven. <laughs> What <you> say now? <laughs> now it's time for our wrap-up. Let's give it everything we've got. Ready? Begin. Artificial amateurs, aren't it all amazing? Analytically, I assault, animate things. Broken barriers, bounded by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding. Casually create catastrophes, casualties. Canceling cats, got the canopies collapsing. Detonate a diamond tank, daily doing dope. Demonstrations, Don Dada on the download. low. Eating other editors with each and every energetic, epileptic episode, elevated etiquette. Furious, fat, fabulous, fantastic. Flurries of funk, felt, feeding. The fanatics, gift got great, global goods gone glorious. Getting godly in this game with the glorious. Hit em high, hella hype, historic, oh hey, Holocaust hymns, hear em holler at your homeboy. Imitators, idolize, I intimidate. In an instant, I'll rise in an irate state. Juiced on my jams like Jerry Curls, chocking joints. Justly, it's just me writing my journals. Kindly, I'm kindling all kinds of King Kong, karate kick type prints in my kingdom. Let me live a long life, lyrically. Lessons is learned, lame louses just lose to my leverage. My mind makes marvelous moves, masses. Marvel and move, mini mock, what a bastard? Niggas nap, knowing I'm nice, naturally. Mac never lack, make noise, nationally. Operation opposition off, not optional. Out of sight, out of mind, widening opticals, perfected poems. Powerful punchlines, pummeling, petty powder puffs, in my primes. Quite quaint, posts, keep quiet as quantum. Quarrelers ain't got a quarter of what we got. A really raw raps, rising up rapidly, riding the rushing radio activity. Super scientifical, sound search sings, Silencing, five saps that are soft. Tales ten times talented, too tough. Take that, challengers, get a tune up. Universe Unique, untouched, unadulterated, the raw, uncut, fur vice, smart, victorious, valid, violate, vibes that are vain, make them vanish, while I'm all well what a wise wordsmith, just weaving up words, weeded up on my workshift, Xerox, my X radiation clothes, extra large, X height letters, Xylophone tones, yellow back, mouth, young ones yawn, yesterday's lawn yard sell I yawn, Zig Zag's hobby, zoom into the zenith, zero winds and thoughts all of a rhyme surround, lots. <laughs> Good. Can you say it faster?